Door de sneeuw worden morgen ook alle colleges en tentamens geschrapt... aan de Universiteit van Utrecht. Dat was vandaag ook al zo. Er zijn wel online-colleges. De universiteit geeft toe dat dat ingrijpend is... vooral voor mensen die hard hebben gestudeerd voor een tentamen. En Schiphol heeft voor morgen alweer veel vluchten geschrapt. Vooral van KLM binnen Europa. Rond Amsterdam rijden weer treinen. Het lag de hele dag plat door wisselstoringen. Op stukken zonder wissel, zoals naar Schiphol en Hoofddorp... rijden weer sprinters en ook naar Lelystad. De andere treinen gaan later vanavond weer rijden, is de verwachting. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een vrouw uit het Friese Kolum, Die werd zaterdag opgepakt voor de dood van haar dochter van acht. Het meisje werd thuisgevonden. De moeder wordt verdacht van doodslag of moord... en zit nog zeker twee weken vast. Erik ten Hag heeft een nieuwe job. Hij wordt technisch directeur van FC Twente. en gaat dus over het spelersbeleid. Hij kent de club goed, want hij had eerder de jeugd onder zijn hoede. Daarna werd hij trainer van Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Ten Hag zegt dat hij uitkijkt naar zijn nieuwe avontuur. Vanavond droog en een paar graden onder nul. Vanaf de vroege ochtend sneeuw en harde wind. In de loop van de middag gaat het dooien... en in het westen valt dan natte sneeuw of regen. Het kan verraderlijk glad worden. En dat was het nieuws op 538. Dank Nou, je hoorde het net al. Uh, morgen wordt het een helse dag op de weg. Kijk uit. Dat geldt overigens ook voor dit moment. Kijk uit. Je kunt doorrijden overal, want Flits meldt geen vertragingen... maar wel één flitscontrole op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... bij Eindhoven. 157.1 Zometeen krijg je je gratis, guitig feitje helemaal compleet. Als je tenminste even mee wilt denken over de invulling ervan. Wat moet er op de plek van de puntjes? Chilipepers schijnen te helpen tegen... A. Erectieproblemen. B. Koude voeten. Of C. Huiduitslag. Drop je antwoord eventjes in de F van 538. En wie weet ben je zometeen het 538 prijzenpakket.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Martijn en Gra En wie weet wie zo het 538 prijspakket met het gratis schuitig feitje. Maar eerst Dekken Ketta en Sia. Radio 538. Bijna 13 minuten over acht. We gaan het gratis, guitig feitjes even compleet maken. Op de drie puntjes moest iets komen te staan. Chili schijnen te helpen tegen puntje, puntje, puntje. A, erectieproblemen. B, koude voeten. Of C, huiduitslag. Veel reacties binnengekomen. Altijd mooi om te zien dat je meedenkt. Limor, goedenavond. Goedenavond. Ik zeg het hai. goed, hè, je naam toch? Ja, ja. Alright. Nee, omdat je, uh, je komt hier binnen met Kimaro... maar dat is het, uh, het app-account van ja. je vriend, toch? Ja. ja, klopt. Ik wilde eigenlijk als eerste vraag stellen... heb je wel eens last van een van deze drie... maar in jouw geval valt, ik denk, optie A al af? Ja, dat is, dat is het ook. <laughs> ik weet niet of je vriend er wat over wil zeggen... of dat we dit onderwerp maar even moeten laten rusten. rusten. We laten het even rusten. Luister, uh, Limor, um, is het ook zo dat jullie met z'n twee hebben overlegd... wat het goede antwoord moest zijn of waar jullie het meteen ja. eens? Nee, klopt. We hebben overleg. Oké, okay, en jullie waren het niet met elkaar eens? Uh, nou, eigenlijk wel. Oké, okay, ja. nou gelukkig. Dat is de basis van een stabiele relatie. En, wat moet er op de puntjes? Chilipepers papers schijnen te helpen tegen... A, erectieproblemen. B, koude voeten. Of C, huiduitslag. Wat denk je? Koude voeten. Koude voeten is inderdaad het goede antwoord. Gefeliciteerd. Ik ga je zo meteen vertellen wat je krijgt, maar eerst even uitleggen hoe het zit. Uh, het is inderdaad best een goede tip voor de weersomstandigheden die we met, met, met te maken hebben: uh, chili of chili poeder in je schoenen stoppen. De werkzame stof in die pepers, capsaicine, is dat... zorgt namelijk voor een branderig gevoel en stimuleert de bloedvaten in je voeten... om ze zo te verwijden, wat doorbloeding verbetert en dus warmte opwekt. Het effect is eigenlijk vergelijkbaar met dat van een warmtepleister. Deze truc werd 500 jaar geleden al toegepast in Japan. Wel een kleine disclaimer, als je met dat poeder aan de gang gaat... gooi je het wel op je sokken... En niet rechtstreeks op je voet. Want anders krijg je dus wel huiduitslag. En dan zou antwoord C ook goed zijn geweest. Okay. Ik geef het je mee. Um, je wint het 50 prijzenpakket. Gefeliciteerd. Wat Bedankt. Daarin stoppen wij sowieso een 50-8 Sjaal en een 50-8 muts. Want ja, dat heb je tegenwoordig in je noodpakket nodig. Um, er zijn nog wat andere dingen die we erin stoppen, maar een hey man gaat dat helemaal met je regelen achter. De scherm even zo meteen. Uh, misschien dat je vriend ook nog wat wil hebben. Kijk maar eventjes. maar het komt goed goed. bedankt. Alsjeblieft. En dit gratis feitje kun je te pas en te onpas gebruiken, want ik zeg maar zo, kennis is macht. Now the clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity he Choke. He's so mad, but he won't give up. That he's he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's told he knows that, but he's broke. He's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home. the taking, make me king as we move toward a new world to call rage, tear this mother roof off like two dogs' cage, I was playing in the beginning, the mood all changed, I've been sued up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Maar misschien nog wel legendarischer is de versie van deze plaat. Die een uh, YouTuber, The Unusual Suspect, ervan heeft gemaakt. Ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt. Maar die heeft deze hele track van Eminem nagemaakt met filmquotes. Dat is een plus geweest, jongen. Die gast heeft 331 verschillende films en series gebruikt om dat nummer te maken. Stukjes uit Frozen, uh, Lilo and Stage, maar ook Gangs of New York. Het zit er allemaal in. Het is niet normaal. Ik zal je een klein stukje laten horen, dan weet je ongeveer uh, hoe het klinkt. Lose yourself in the music. The moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not. miss your chance to blow. This opportunity comes. Once in a lifetime. So you lose yourself in the music. The moment you own it. The better never let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 Nou, dit dus, dan denk je, nou met één zo'n liedje, dan, dan gelooft hij het verder wel. Nee, hij heeft een heel kanaal vol met deze truc. en uh, sink bye bye bye, staat hier, Sabrina Carpenter Espresso. Uh, Spice Girls, Wannabe, Lou Bega met Mambo Number 5. Het staat er echt allemaal op en nog veel meer. Dus als je denkt, wow, dit wil ik checken. The Unusual Suspect heet hij op YouTube. Daar kun je het kijken. Ja, er zit zoveel werk in. Als ik nu iemand hoor zeggen: Ja, ik heb geen tijd voor een hobby, dan verwijs ik hier dan door, want dat slaat natuurlijk nergens op. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Never gonna let me go Talk to me op radio 538. En daarvoor Eminem, dus met Lose Yourself. Heerlijk, zegt Martijn in de app van 538. Lose Yourself van Eminem blijft goud. Hey, hartstikke graag gedraaid. Taylor Swift komt eraan met de Vede van En ook Shibuzi en Miles Smith met Blink Twice over een paar minuten. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Intratuin. Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. 18 plus Ja. Serieus? 7, 7, Oh, 7, 7, oh Wat een geld. 18 wat Tot we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Het is nu fabrieksteel bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen.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 de hero, everyone is an investor, baby.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 3A.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 Jouw hits, hoor je op 538. Haven hey en Caitlin Aragon, I run. Jouw hits, jouw 538. net in de vrachtwagen app. Hé, hey, diners. Fijn van van Strijder. Fijn je weer even te horen. Nou, yo, yo. fijn jou weer even te horen. En uh, ja, ik zie de foto van de vrachtwagen. Rij voorzichtig, want dit weer, jongen. Het is toch een beetje uitkijken. Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Aan de andere kant is dit weer natuurlijk bij uitstek geschikt... voor grandioze verhalen over gigantische kostenposten. Ik bedoel, ja, je kunt zomaar een potje curling spelen met de auto's tegenwoordig. Dat je ze net allemaal aangetikt hebt, de auto's in de straat. Uh, misschien heb je een zonnescherm wat nog uitgeklapt stond... wat niet tegen 20 centimeter sneeuw blijkt te kunnen. Uh, misschien ben je wel van ons te boven gesleed door je buurmeisje. Kan ook, want ja, vrouwen zijn beduidend minder goede bestuurders dan mannen. En heb je nu een kunstheup? Nee, dat hoop ik niet dat je een kunstheup nodig hebt. Maar kortom, met weer als dit... Kan je zomaar eens even tegen een financieel tegenval uit je aanlopen? of glijden. Dan hoop ik dat je de factuur nog hebt, want dan kun je hem uploaden via 50.nl of via de app. En spreek dan ook even een voicebericht in met daarbij het hele verhaal. Dat verhaal kunnen wij dan op de radio laten horen. En als je jezelf dan hoort, dan bel je meteen 0909 3050 Doe je dat binnen een kwartier, dan betalen wij de complete rekening aan je terug. Dat gaan we dus allemaal doen vanaf 19 januari. Dus je hebt nog even tijd om de administratie in te duiken en die facturen op te snorren. Maar als je ze hebt en er zit een goed verhaal bij... upload ze dus via 50jacht.nl of via de jacht app Nogmaals, ik hoop dus niet dat je een kunstheup nodig hebt gehad. We moeten er wel een beetje om kunnen lachen. En ik denk dat dat echt lachen is als je inderdaad alle kosten weer terugkrijgt. Dus nogmaals, de factuur en de verhalen kunnen via 50jacht.nl of via de app deze kant op. Voor hier met je rekeningen vanaf maandag 19 januari. Zometeen hoor je Teddy Swims. En dit is Beyoncé. Halo. Remember those walls I built? Oh, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make van de 50 e avondshow. Dat bestaat uit drie mensen. Bas, Dylan en Eva. Die zijn er zo meteen allemaal. Gisteren ging het in de 58e avondshow over euh, nou ja, een bijzonder iemand. Nou, lijkt het zo, zeggen: Een bijzonder iemand aan de telefoon. Terror Jaap. Ken je die nog? De man die jaren geleden de gouden kooi won... en nu meedoet met een nieuwe reality show. House of Villains. Om voor eens en altijd uit te vechten... wie nou de grootste realityster van allemaal is. Jaap, die was vrij duidelijk. Die heeft aan één iemand... Een behoorlijke hekel, luister mee. Aan wie heb jij, de, nou ja, om in je eigen woorden te spreken, de grootste tyfushekel? Nou, dat is ongetwijfeld aan die verschrikkelijke Michelle Cox. <lacht> Waarom? Ja, wat een kakkelak van een piswijs is dat. Ik kan er niet uitspaan. <lacht> Ik ga er nog flink de grond in trappen en ik ga er natuurlijk kaart verslaan. Nou, je hoort het. Bij Bas en Dylan en Eva kan iedereen gewoon lekker zichzelf zijn. Ik weet niet welke BN er vandaag voor de bus geduwd wordt, maar je hoort het als je blijft luisteren. Straks om 9 uur en hier hebben we de 5.30 avondshow. Bas, Dylan en Eva, die komen eraan. Fijne avond. Dit is Sumber maar 12 tot 12 right op Radio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 Goedenavond, ik ben Eva Floon. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht rijden morgenochtend geen bussen vanwege het winterweer. De trams in Den Haag kunnen wel rijden omdat de bovenleiding dag en nacht ijsvrij gehouden wordt met pekel. Groenland en Denemarken willen praten met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ze maken zich zorgen over de plannen van president Trump, die wil Groenland inlijven. Groenland hoort nu bij Denemarken, maar Trump wil het hebben vanwege de strategische...